En in het noorden valt wat regen. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het.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 CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Er zijn van die mooie maand, uh, maandagen in april waar we van denken: van nou uh, Benno, daar gaat ons hart wat sneller van gaan uh, kloppen. Ja, heel een goede morgen. En dat we eigenlijk in alle rust aan ons radioprogramma zouden kunnen beginnen. Waren ja. er niet dat het gelijk in de, ja, de hele studio weer volstroopt met uh, manisch-depressieve uh, reporters. Oh, oh, oh, oh. <laughs> L1, neem me niet kwalijk. Maar goed, dat komt helemaal duidelijk. Ik snap eigenlijk niet zo goed wat ze hier moeten doen. Want de races zijn al begonnen om 9 uur. Nou ja, dat is uh, net een paar minuten geleden. Ah. Hebben we de eerste start al gehad. Dus um, ja, For Koper. Formule Ford, Peno. Maar daar rijden maar 7 van rond. Dus dat oh. vonden we de moeite niet waard. Uh, uh, daar komen de heren niet meer vooruit. <laughs> nee, tegenwoordig. Nee, nee. Nee, is het zo weinig? Nou, het is echt, het is echt bar weinig. Oh. En dan uh, kun je ook nog uh, erbij vertellen dat uh, vrijdag Michel Flori uh, fijn uh, zeg maar, uh, linksaf uh, geslagen is in de Luie Dijkbocht. Terwijl nee, hij rechtsaf, uh, rechtsaf moet slaan. En dat gebeurde dus ook. Oh. Dus na een zullen er nog wat minder Formule uh, Voort uh, aan de start uh, staan. Dus ja, het is een... Uh, het, nou, het is scheelt... niet groot veld, moet het ik even bij Je alle ruimte. Ja, dat je wel. Hebt ja, je hebt alle Om ruimte. Halen. Ja. Ja. Ja. Nou, wat gaan we nog meer doen vandaag? Uh, we hebben de GT4 sowieso. Ik zal eventjes uh, dit. Uh, oh, hij weet het uh, niet eens uit zijn hoofd. Ja, ja, nou, wordt hij ja, heel ja, lekker. Het uh, ja, is geheugensteun, uh, Benno. Want oh. ik uh, ben ook de 40 voorbij. Hè, dus is dat uh, zo? Ja, het is hier uh, niet ja. aan te ja. zien. Jongen, jongen. <laughs> Dank je wel. voor je geval is dit Ik doe niet mee meer vandaag. Misschien zullen een traplicht voor je bestellen hier. Als, als, als uh, veldvulling bij de Formule Ford. Misschien met die scootmobiel. Maar goed. Oh, ja. uh, de Renault Clio Cup hebben we dan. De Formula Swift Cup. De Dutch GT4. De Toewagen Diesel Cup. En dan hebben we voor jou een heel interessant programma. De Drift Series. Oh ja. Uh, kan heel erg leuk worden, Benno, dus. Ja. Dan hebben we weer een Clio Cup wedstrijd. Een Swift Cup wedstrijd. Een Formule, maar door. een Formule Ford wedstrijd. Het houdt niet op. En als laatste tussen 4 en 5. Dus nog voor dan nog. Ja, vier, tussen 4 en 10 voor 5. De Dutch GT4 Championship oh, en daar ja. sluiten we mee af. De koningsklasse geloof ik. Hè? Ja. En dan ja. is er één uh, klasse daar stond ook nog uh, wat bij de Radical Cup. Maar ja, daar doet maar één auto mee en dat vonden ze dus uh, al helemaal dat dat niet meer waard. Dat was te gek voor dat goede. Okay. Nou, oké, okay, ja. uh, mooi weer, maar gaat dat weer nog veranderen? Oh, voor ons nog niet denk ik. Oh, voor ons. Nou, ze verwachten vanmiddag uh, wat regen? Toch wel? Ja. Uh, heeft uh, Lex van der Horn uh, dat? Uh, ja, ik, ik zat uh, gisteren het uh, weerbericht van Lex van Horn en die zegt uh, dat het uh, ah. aardig. Blijft. Okay. Uh, het blijft aardig weer volgens Lex van Orden. Nou, ja. dat uh, gaan we allemaal beleven hier. Uh, race day: de eerste, de eerste van het seizoen, ik, de ja. gilette kruidvat uh, paarsracers Racers 2010. Fantastisch. Dus ik hoop dat je een beetje je glad, glad geschoren hebt. <lacht> ja, <maar> hoop <lacht> ik ook voor je. Hij is al glad geschoren. <lacht> Heb je je gilet gebruikt uh, vanmorgen, uh, Ja, Peno? Altijd, <lacht> <lacht> maar dat kun jij niet zien. <lacht> Tot aan 5 uur vanavond is dit op CFM, de Paasraces 2010. Incognito als eerste: hier is Always There. Circuit. Dit is Race Radio, alleen op ZFM. Ik dacht, dat die, die, die vrouw die komt ook nog gelijk naar binnen, man. Ja, nee, die laat de hondje even uit. Oh, die doet even een plasje tegen Jaap, fiets dat zijn fiets. Dat weet hij zelf nog niet, maar daar komt hij zo achter. Die komt hij zo achter, ja. ja. I don't want to be a hero van Johnny Hates Jazz. En uh, uh, daarvoor uh, in komt hij door met Always There. Ja. En we kijken even naar de uh, Formule Ford. De race is natuurlijk inmiddels uh, nog maar vijf auto's in de race. Dat is toch wel een dramatisch uh, verhaal. Correuzer, hij kon niet trainen. Moest dus achteraan starten en rijdt momenteel op een tweede plaats. Met twee seconden uh, achterstand op nummer 1. Waarvan ik de naam even vergeten ben en ik het ook niet op mijn scherm. heb. Oh, kijk eens, daar is hij al. Rogier Jongemans, Jonge Jans, die rijdt op nummer 1. Pieter Schothorst is inmiddels correuze voorbij. Die rijdt drie. En Niels Vestergaard op vier. Randy Schoonderwald op nummer 5. En Jack Swinkels die had zo graag willen starten. Maar het is allemaal niet gelukt. Die staat dus nog steeds in de pits. We hebben een interview. Ja. Van wie? Danny van Dongen. Danny van Dongen uit Zandvoort. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, het begint weer goed, uh, Denny van Domme. Ja, ik moet zo dood in. Ja. We zijn alweer klaar. Nee, nee, nee, nee maar goed. Uh, even, want je staat uh, weer lekker geleund tegen zo'n uh, fijne fraaie corvette. Uh, vorig jaar uh, voor het eerste uh, erin gereden en nu weer. Ja, weer. Ik denk dat gaat best goed. Dus uh, nu, uh, nu weer inderdaad, ook met een uh, hele snelle teamgenoot met Harry Simmering samen. Dus hartstikke leuk. We hebben afgelopen winter superveel getest. En uh, ja, we staan er en. Uh, niet zo'n beetje ook als je om je heen kijkt. Ja, voor jou een heel andere start als uh, vorig jaar het seizoen. Hè? Je bent nu al uh, zeker van het hele seizoen. Ja, zeker in de autosport nooit, denk ik. Al is. <laughs> is zeker dan als vorig jaar. Ja, in principe wel. En, uh, ja, we hebben het goed voor elkaar. We hebben een teamsponsor, uh, Datahouse. Die staat heel prominent op alle auto's. Uh, naast de Corvette hebben we natuurlijk ook een Suzuki's en twee BMW's. Dus uh, ja, we zijn uh, goed vertegenwoordigd hier op hier op Zandvoort. Ja, je zegt het al, de Suzuki's. Ook daar ben je bij betrokken, toch? Ja, inderdaad. Uh, natuurlijk, uh, twee van de rijders, uh, Nick, Nick en Wesley, komen vanuit de racechool, die begeleid ik. En daarnaast natuurlijk ook nog Laura en Mart. Dus uh, die coach ik een beetje. En, uh, ja, we testen heel veel en dan geven ze tips en tricks en krijgen je met z'n samen uh, makes daarnaast. Uh, de de voor, uh, achter de voor, en noem maar op, en uh, om ze zo snel mogelijk te maken. Even over uh, zeg maar, de voorbije weken, en, uh, misschien in de, uh, ja, het uh, nabije verleden en even terug naar de finale races He, ik bedoel, finale races was, uh, was uh, een dagje eindelijk. Uh, hey, ik heb wat. En vervolgens wordt die afgenomen. En dan bij het werk wordt het ook nog eens een keer uh, door je neus geboord. Hoe ga je daar nou mee om? Ja, race is wel eens incasseren. Uh. Ja. Dus uh, ja, hoogtepunt en dieptepunt. En ja, dat, dat is. Uh, af en toe is het niet anders. Weet je wel, natuurlijk, uh, uh, ik ben redelijk competitief ingesteld. Erg competitief ingesteld en wil zo goed mogelijk rijden en scoren. En uh, ja, werden er wat dingetjes door mijn neus geboord. Ja, de Corvette dit jaar is het enige wat je rijdt. Ik heb afgelopen seizoen maak je ook nog wel eens een uitstapje met een Ferrari in Europa. Gaat het dit jaar ook nog gebeuren? Ik ben nog wel met uh, een met Ferrari bezig. Dus dit is eigenlijk mijn basis. Dit wil ik heel graag. Want dat vind ik hartstikke leuk om uh, Nederlands kampioenschap te rijden. Natuurlijk wil ik ook verder, uh, zoveel mogelijk Europees. En uh, we zijn nog wel bezig, maar het is nog niet zeker. Ik zou graag uh, ja erop zeggen, maar dat, uh, dat is nog even niet. Even afwachten. Nou, de Corvette zat er glanzend en uh, mooi bij. Uh, we hebben al een uh, vrije training gehad uh, vandaag, gisteren. Kan je enigszins zeggen waar jullie staan in het veld? Nee, op zich is het eigenlijk best wel spannend. Want uh, er is net weer een nieuwe balance geweest. We mogen iets sneller als vorig jaar. En we weten dat we, uh, dat, dat we het goed kunnen doen. En, uh, ja, waar we, waar, we, waar we staan weten we morgen. De, natuurlijk ook nog wat, wat weer, weersverwachtingen die wel spannend zijn. Ik hoop op droog, dat is voor ons wel in het voordeel. En uh, ja, we gaan gewoon zien waar we staan. Ja, je noemde hem net al, uh, je teamgenoot, Henri Sunbrink. Is dat voor jou toch de eerste uh, als wie je sneller moet zijn als hem, in ieder geval? Of? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, ik hoop dat hij sneller is dan, dan dat ik ben, want dan kan ik er een hoop van leren. <laughs> nee, weet je wel, we zijn een team en... Uh, Jeroen rijdt ook bij ons in het team, is ook super snel en met elkaar moeten we gewoon er staan. En uh, ja, er is eigenlijk geen, geen concurrentie binnen het team en dat moet ook niet in de autosport. Dat, dat wordt vaak geroepen, maar je moet juist het beste uit elkaar halen. En natuurlijk alles in de auto wordt opgeslagen, data. En ja, dat, dan, wat ik zeg, het beste uit elkaar halen is het mooiste wat er is. Weet je, wel. je moet altijd, altijd blijven leren en blijven ontwikkelen. En uh, met Henry kan dat. Uh, je zegt het al, hè. Jeroen zit uh, bij jullie in het uh, team... Ja, het, is, het is wel een heel bijzonder clubje als ik het zo hè. Peter van der Kolk, jij. Uh, het zijn uh, niet de, de minste rakkers die uh, al, een, uh, al het nodig hebben, hebben gedaan in het uh, autosportverleden. Ja, inderdaad, dus ik ga tellen qua jaren. Ja. Ik begin ook al grijs te worden. Uh, nou, nou, dat valt nog wel mee. Maar, maar het is wel wat een, uh, van een ervaring waar je u tegen zit. Ja, ja, en dat is ook uh, en niet alleen de rij. Dus ook de engineer Davy van Davy Tech. Uh, die hebben natuurlijk ook uh, lama projecten gedaan. En uh, WTC, ze noem maar op. Dus... Uh, ja, alle ingrediënten zijn er eigenlijk wel. Is het, is, is het dan ook zo voor jou dat je je dan als een vis in het water voelt omdat het allemaal zo goed uh, geregeld is? Het is goed geregeld en het ziet er mooi uit, maar de resultaten moeten natuurlijk nog wel komen. Weet je wel. Uh, ja, het is, het is, op papier zijn we, zijn we heel sterk. En het is aan jullie om te laten zien dat het op de baan ook zo is, toch? Ja, ja het is bijna, nu is het eigenlijk nog aan ons. <laughs> Oké, okay, nou jullie gaan zo weer uh, de baan op, uh, vrije training. We zullen je niet langer ophouden. Succes, Danny. Dankjewel, doen. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Adam Lambert met What Do You Want From Me? En daarvoor uh, horen we een interview met uh, Denny van Dongen. Ja. Altijd wel mooi hoe die, uh, hoe die zich zo zich laat gelden. Ja. En, uh, nou, we wensen onze jongens natuurlijk veel succes mee toe. En uh, we kijken even naar de Formule Fortjes. Rogier Jonge Jans uh, rijdt nog op uh, nummer 1. Uh, na 11 rondes gereden, de Pieter Schothorst nummer 2. Correuze die komt toch niet dichterbij. Inmiddels een achterstand op 4 uh, seconden op uh, Jonge Jans En uh, ja, we wachten op uh, de uitslag natuurlijk straks. Nog uh, één ronde. Nog één ronde. Nou, ja. kijk dat uh, als het een beetje uh, meezit, dan blijft het allemaal zo. Um, Niels Vestergaard uh, op de vierde plaats. En Randy Schoonderwald uh, op nummer 5. En Jack Swinkels elf ronden in de pits. Oh, die jongen die zijn al zijn nagels heeft die wegstaan kluiven. Dat denk ik ook, ja. Van de zenuwen. het heeft geen raken meer over. Nee, nee, nee. Geterkerd gaat hij <lacht> terug naar Limburg. Want ik vind Swinkels is een, een Limburgse naam. Is dat zo? Ja. ja oh, jij ja. bent er natuurlijk geweest. Jij bent je, iedereen daar tegengekomen. Ja, ik heb iedereen ook een handje gegeven. Ja. Dat, dat kan ook daar allemaal. Vind je wel ja. een beetje aangekomen door die flyer zeker? Ja, niet? hou op schee oh. uit. Het Bourgondische leven in Limburg is zo goed. Dat, uh, ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik ben een lirisch over. Ik merk het. <lacht> Hey, uh, Jaap en uh, Willem die hebben wat interviews opgenomen uh, afgelopen ja. zaterdag. Daar gaan we vol naar de volgende plaat even naar luisteren. Oké. Okay. Ik zal even kijken wat we in pet hebben, maar dat hoor je zo meteen ook. zeker. These words are my own. Oh, uh. yeah. Through some chords together. The combination D, E, L. It's who I am, it's what I do.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 is de finishvlag gevallen van de, de Formule Forte. De, de, ja, de stand is hetzelfde gebleven. Roger Jongjans op 1, Pietro Schotters op 2, Koorhuizen op 3, Nieuws Vesterkart op 4 en Randy Schonderwald op 5. Zo meteen over, het zal zijn, 10 minuten ongeveer, de start van de Clio Club. Daar doen wat meer mensen mee. 17 om wel te verstaan. En op plek 13 uh, is uh, gekwalificeerd Max Braams en Jaap Koper en Willem van Denzen spraken daarmee afgelopen zaterdag. Een van de nieuwe komers in de Clio Cup is Max Braams. Uh, Max heeft vorig jaar in de Swift Cup gereden, uh, nu in de Clio dus. Even aan jou de vraag meteen, wat is het, met de, het verschil tussen de Swift en de Clio? Ja, groot verschil, uh, uh, grip, uh, meer pk's, betere wegligging uh, en het gaat gewoon veel harder. Dan heb je vorig jaar uh, voor het eerst in uh, de Swift uh, meegedaan. Uh, hoe beviel je dat? Ja, uh, het ging wel goed. Uh, veel ups en downs gehad. Uh, twee keer in de top 10 geëindigd. Dus uh, ik denk dat het positief geweest is. En is dat ook denk ik uh, voor jou misschien de reden om toch te kijken van ja, ik kan meer, dus ik wil meer. Nou ja, we zijn in de winter begonnen gewoon een keertje Clio. En uh, uh, toen nog een keer Clio, ja uiteindelijk het, uh, bijna het hele weg gereden. En toen dacht ik van ja, waarom gaan we niet gewoon van de zomer er ook mee rijden? Dus zo zijn we echt gegaan. Ja, je zegt het al, uh, de week heb je gereden in de Clio, een voorbereiding uh, op dit seizoen dan. Het verschil met uh, Clio toen en nu is uh, de banden een ander merk. Maakt dat ook een uh, degelijk verschil? Nou, uh, uh, ja, een groot verschil tussen de Dunlops en de... En de... Mag dat? Ik mag reclame maken. Hoor. Ja, nee, dat weet ik niet. Radio. Het verschil tussen Dunlops en Michelin-banden. Ja, uh, uh, ja Michelin-banden geven over het algemeen iets meer grip. Ik heb er nog niet heel veel van gemerkt. Uh, wel een ander verschil is dat deze banden sneller warm zijn dan de Dunlops. Dan uh, zitten we hier in de pitbox uh, van Verschuur. Uh, team waar je voor uitkomt. Uh, Jij bent niet de enige Braams uh, die daar vooruit uitkomt. Je vader en moeder zijn ook actief in de autosport. Hoe is het eigenlijk bij jullie thuis met dat autosportvirus? Uh, ja, uh, ja, mijn ouders racen ook in de, in de Tourwagen Diesel Cup. Het uh, gaat hartstikke goed met hun. Uh, ik heb ook nog een kleine zusje die we ook nog gaan racen. En dat zal uh, volgend jaar of over twee jaar zijn. Dan, uh, als het dan iets dergelijks van een uh, Swift Cup is, zal ze er ook voor uitkomen. Levert het nog wel eens uh, leuke gesprekken op aan de keukentafel, uh, kan ik me zo indenken. Als, uh, als jullie alle drie uh, aan het rijden willen, hebben jullie alle drie ook wel een, uh, wel een eigen beeld uh, over de racerij? Nou ja, uh, ja, mijn vader, mijn moeder en ik kunnen er wel goed over praten. Ja. Alleen, uh, we hebben nog een kleine zusje en die, uh, ja, die heeft dan gewoon nog vijf minuten voor kap mee. We uh, beginnen ze over iets anders. Ja, en uh, die gesprekken gaat het er ook om uh, van wie van de drie uh, zich eigen vol moet doen van, ja maar ik ben toch de snelste van de drie. Nee, nee ja, iedereen schept op eigenlijk. <laughs> dus, uh, <laughs> uh, dat is dus uh, dat, dat, dat, een beetje van, uh, ook een beetje, ja, beetje pesten, jennen en dat soort dingen. Ja, ja, dat, uh, dat, ja, dat komt vaak voor inderdaad. Uh, het is ook de uh, afgelopen winter, de laatste race, uh, hebben mijn vader en mijn moeder met Duncan uh, gereden. Dat was ook uh, waarschijnlijk de eerste en de laatste keer dat ze met z'n tweeën op het podium gekomen zijn. Want dan gebeurt die nog een keer. Hoezo niet? Het, het, het, het leek wel zo'n onoverwinnelijk drietal zo, uh, met z'n allen op dat podium. Ja, klopt. Alleen uh, de match van mijn vader en mijn moeder die is niet helemaal goed, laat maar zeggen. Dan gaan we nog even terug uh, naar jou. Vorig jaar Zwift, dit jaar Clio. Uh, waar uh, streef jij uh, naartoe? Wat wil je uiteindelijk in die auto sport gaan bereiken? Nou ja, uh, het veld zit heel erg op elkaar uh, van de Clio. Uh, uh, ik heb nu de eerste 1,58 gereden. Uh, dat ging op zich wel aardig. Uh, ik heb er twee gereden trouwens. Uh, ja, ik, uh, ik hoop één keer Olympia-klas uh, op het podium te komen. En uh, ik denk dat dat wel voldoende is voor dit jaar. Dus je beschouwt het echt als, uh, als een leerjaar, dit, uh, dit Clio-verhaal? Ja, ik uh, verwacht niks. Als ik, uh, als ik laatst word, uh, heb ik evenveel plezier in die wagen. En volgend jaar kijken we weer verder. Want dat is voor jou toch de eerste insteek. Vooral plezier hebben erin. Ja, heel veel plezier hebben. En, uh, en de tweede is ja, gewoon punten scoren. Nou ja, we gaan kijken dit weekend uh, of het uh, gaat lukken al. In het eerste weekend punten scoren en wensen je veel succes. Ja, hartstikke bedankt. Waze Radio, Waze Radio, op Nou, we zitten even naar de webcam te kijken. Toch wel iets meer auto's dan de, Ford, de Formule Ford, Benno. Ja, gelukkig wel zeg. Het begint zich aardig op te vullen. En op uh, plaats startnummer drie is uh, Miso Blekemolen. En die zag ik vanochtend zijn hondje uitlaten in Aardehout. dus Die heeft uh, ook uh, tegen de fiets van Jaap Koper aangegeven. <laughs> ja, misschien wel. Ja. En uh, nu snap ik dus waarom Miso zo, uh, zo vroeg op was. Dat is, uh, want ja, dat was toch al om een uurtje of acht. En uh, ik denk zo, die is er vroeg bij, die blekenmolen. Maar hmm. uh, nee, dat, uh, nou klopt het wel. Hij moest om, uh, om half tien al in z'n auto zitten. Dus, uh, nee, helemaal goed. Dus, nou, um, ja, uh, we gaan er natuurlijk straks naar kijken. Het was en... wel een grappig interview met Max Braams, hè? Ja, ja, zijn hele familie, Geen ja. Ja. klik tussen zijn vader en zijn moeder. <laughs> Geen match, hè? Geen match. Dat Geen zijn match. heel mooi... Ja, ik, ik, ik, ik zou me ook een beetje voorstellen van hoe je dat dan doet als echtpaar. En dan, mm -hmm. uh, want ja... Alle oude coureurs zijn natuurlijk erg uh, competitief en uh, met elkaar we gaan al graag de strijd aan met elkaar. Dus uh, ja, hoe, uh, hoe verhoudt zich dan dat binnen het huishouden Braam, zal ik maar okay. zeggen. Nee, inderdaad. Nou, uh, we gaan uh, naar de opwarmronde. en ik denk dat we straks de, de start uh, maar eens gaan evalueren met de heren op het circuit. Ja, met Willem van Denzen, dat is de eerste. De eerste... Okay, oh, die is aan de beurt, uitstekend. Die heeft uh, zijn valentje al ingenomen, dus uh, hij is wat minder manisch depressief. <laughs> ja, denk ik zo. Ja, oké. Okay. Wat hier is hier op CFV Tizental. Gebeurtenissen op het, op het circuit Race Radio Alleen op ZFM Start de fire de voor Mattia Bajard Tisental. Race Radio Pit Report, Report. Ja en we gaan eens even over naar het circuit van naar onze verslaggever Willem van Dinsen. Hij kijkt naar de start of heeft gekeken naar de start van de Dutch Renault Clio Cup Race nummer 1. Willem, hoe ging de start? Ja dat uh, heb je helemaal goed weinig. No? De, de Clio hij uh, is Clio's uh, gisteren gequaliseerd en de regels daarin zijn dat de eerste acht worden omgedraaid. Zo was het uh, René Steen met, die gisteren een achtste tijd wist te realiseren, die van Paul uh, mocht vertrekken. Uh, het rijtje wordt gewoon omgedraaid om uh, uiteraard een beetje uh, extra spanning uh, erin te brengen. En dat mensen die wat sneller zijn als de anderen toch uh, er wat vol moeten doen en niet 1, 2, 3 weg kunnen rijden. Nou, die steenmatch uh, doet het toch uh, aardig goed. Want uh, we zijn inmiddels, uh, gaan we alweer de derde ronde in. En hij uh, ligt nog steeds op kop. De man die van de tweede plaats mocht vertrekken, uh, Reinier de Vunder, die had snel plannen om in de tas al uh, de kop te gaan pakken. Ja, dat uh, lukte niet. Hij is teruggevallen naar de derde plaats. En de tweede plaats vinden we terug. Ja, leeftijd zegt niet alles, uh, want we zien terug uh, Mark man voor de 61 en uh, ja, Michel bleek hem al. Inmiddels al uh, de 60 voorbij, maar nog steeds uh, actief op het circuit en uh, dit weekend hier in de Clio... Uh. Dan kijken we nog even verder naar hetzelfde, want er zijn toch wat interessante feiten daar aanwezig. Kijken we naar de kampioen of de kampioenen van afgelopen seizoen, Sandra van de Sloot. Ja, die kwam in de kwalificatie niet verder als een 12e plaats. Ja, en dat is niet de plek waar ze op thuis hoort. Zij moet er alles aan gaan doen om verder naar voren te komen. Is daar al flink maar bezig, want ze heeft inmiddels alweer drie plaatsen opgeschoven. We vinden haar terug op plaats nummer 9. Het is een race overigens over 45 minuten met één verplichte pitstop erin. Dus ja, nu in de derde ronde volop uh, tijd nog uh, voor Sandra om verder naar voren te komen. En uh, ja, we gaan het zien uh, hoe het verder gaat. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, Sandra die had dan eigenlijk op uh, plaats 8 moeten eindigen in de training, hè? Dan had ze van pole Position weg kunnen gaan. Hè. Ja, dan had ze van kunnen gaan, maar dat had dan weer ingehouden dat ze in race 2 van uh, plaats 8 uh, moet vertrekken. Oh, dat schiet niks op. Dat schiet niks op. Nee, nee, het is alleen voor, uh, leuk voor degene die zich... Uh, Keren in voor zijn op de achterplaats kwalificeren. Ja, ja, eigenlijk dat trainen, dat, uh, ja, daar dat kan je daar nou eigenlijk ook vraagtekens bij zetten. Van, van, van uh, in hoeverre is dat dan allemaal wel nodig, hè, van waar je komt te staan in een training. Ja, maar, nou ja, voor de plaats uh, boven de achter komen ze gewoon op de plek neer waar, uh, waar ze getraind hebben. Zie je, we inmiddels al wel, ja, dat is uh, in een veld van 17 is dat ook niet uh, erg hoopgevend. We hebben inmiddels al wel twee uitvallers. Eén, uh, die kwam niet verder al in de, als Gerlach mocht in de opwarmronde en dat was Ruud Steenmetz, die oh. van de leider in de wedstrijd is. En de andere, uh, ja, die zien we nu in het grind staan in de... En dat is Marcel Duits. Marcel Duits er ook uit. En uh, Ruud Stijmets, die, uh, die verslikte zich al in de opwarmronde. Ja, dat zijn klassieke fouten, dacht ik. Hè? Ja, dat is uh, met het opwarmen van de bandjes. Uh, ja, wat te denken dat de auto al, uh, dat je klinkt klink kan slingeren. Ja, dat kan ook, maar je moet het wel beheersen. Ja. <lacht> dan is je dan de controle. Zo. Uh, dan gaat het mis. En dan hebben we meer als eens gezien. Dus ja. Ook bij uh, prominente rijders. Zeker, zeker, zeker, zeker. Nog ja, even op de banden uh, terugkomen. Ja, vorig jaar was het nog de Dunlop uh, Clio Max Sport Cup. Zo heet het niet meer, omdat de heren en dames op andere uh, banden rijden. Die rijden vanaf dit seizoen nog uh, Michelin. De banden zijn iets sneller, zijn ook iets sneller warm. En dat is uh, toch wel het voordeel. Uh, wat een stukje gevaar heeft uh, De banden zodra die op temperatuur zijn, ja, dan heeft de auto toch wat meer grip. En dat, uh, voor het geval steen met uh, die heeft gedacht dat ze te snel grip hadden ja, ja precies, nou ja goed de Clio Cup kan uh, goede grip wel gebruiken want het is altijd een zeer heftige klasse geweest en, um, en vroeger hadden we natuurlijk veel meer auto's, maar ja dat, door de recessie kan ik me dat wel voorstellen dat het iets minder allemaal is goed ja, Willem, nou we zitten inmiddels ja. in ronde 3 uh, we komen over uh, een, nou, een paar plaatjes uh, even bij je terug en dan gaan we de stand van zaken opnieuw bekijken dankjewel tot zover tot zo Broken heart, yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel your hurting. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Still, you choose to play the play. eternal and bb1 and i want to be the only one or you for back coming by cvm rage radio ja, Andor, en uh, terwijl uh, jij je met je plaatjes uh, voor zit te breiden, of hoe heet dat tegenwoordig allemaal. Uh, krijg ik, uh, gaat, ja, gaat allemaal gewoon door. Hè? De persberichten stromen weer binnen. Uh, kan ik daar even eentje van meenemen? Ja, het is wel heel iets anders een autosport. Wat gaat namelijk over een lezing, workshop, zelf dalia's kweken. Ja, je moet er maar van houden. Um, onder andere door Agnes Westerhof en Wildat. Dat geboort bij de Groei en Bloei zuid kermland Dat is een uh, nieuwe vereniging. Op dinsdag 13 april, om een kwart over acht, begint het aan de, in de Blinkert, Rockartshof. Dat is vroeger een verzorgingshuis. Rockartshof 66. In Harlem, uh, dat is in het Ramplaankwartier. Toegang gratis. En dat gaat over een passie voor Dalia's. Uh, naar de gelijknamige film uh, die ze te zien krijgen. En dan gaan dames die gaan daar, uh, over, uh, vertellen over het hele proces van het kweken van dalia's. Dus uh, ik heb gehoord dat alle herten hier in Zandvoort uh, viooltjes opeten. Nou misschien lusten ze geen dalia's, Dus moet heel Zandvoort overgaan op dalia's. Volgens mij heb jij al wat Danias thuis staan als je zo gepassioneerd ja, over ik heb Daans. Ja? ja, ik ga achter de granium zitten. Dat ja. <laughs> vind ik geweldig. Ja? Is zo? ja er is niks leukers dan achter de granium zitten, echt waar. Maar zien, zien mensen jou dan, dan zitten dan, of niet? Want nee, nee, dat kan niet, want ik woon hoog. Ja, hoog. <laughs> dat gaat een beetje lastig. Maar ik hou van graniums. Oké. Okay. Ja, huis vol met graniums. <laughs> Goed, dus dat, <laughs> uh, dat ga je dus doen. Ja. Uh, nou ja, uh, u kunt het allemaal nalezen. Laat ik, het. ik heb het al op onze website gezet. Want ik ben de webmaster. Of in ieder geval de webredacteur. En uh, dat hele bericht over de dalia staat op zfmzanvoort.nl. En daar kunt u uh, het allemaal in teruglezen. Okay. Dus uh, niet, zonder de grap en de grollen die ik eromheen maak. Okay. Dus, uh, Zullen we maar een plaatje draaien? Laten we dan maar okay. doen. Hey! Het eerste uur van CFM Race Radio Paars Races. De Gillette Kruid van Paars Races wel te bestaan. 2010 zit alweer erop zometeen te vervolgen van de Clio Cup. Na het nieuws van 10 uur en de volgende plaat van Jason Ross Die heet Make It Mine. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this? Unless the dreamer is the real you. Listen to your boy. That tells you to taste Past the tip of your tongue Leap in the net will appear I don't wanna wait Before the dream is over I'm gonna make it mine Yes, I, I know it I'm gonna make it mine Yes, I'll make it all mine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 Bij twee opeenvolgende explosies in de Russische Deelrepubliek in Kushetje zijn twee agenten om het leven gekomen. Volgens het Russische persbureau Interfax blies eerst een zelfmoordenaar zichzelf op bij het politiebureau en ontplofte er korte tijd later een autobom. De aanslagen zijn de laatste in een serie die de afgelopen weken het leven kost aan zo'n vijftig mensen. In Moskou was de metro het doelwit en ook de Deelrepubliek Dagestan werd een paar keer getroffen.